De meeste Turken in de vier grote steden die, een inburgeringscursus, die aan een inburgeringscursus bezig zijn, maken die gewoon af, blijkt uit een inventarisatie van de NOS. De rechter heeft bepaald dat Turken die in Nederland wonen of die hier naartoe willen komen, geen inburgeringscursus hoeven te doen. Toch vinden veel cursisten de inburgering nuttig. Turks organisaties moedigen hun achterban ook aan om gebruik te maken van het aanbod aan cursussen om op die manier vrijwillig te integreren.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 Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Morgen is het grijs en druilerig met soms wat lichte regen. Middagtemperatuur tussen 5 en 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Met tot 11 uur het hoorspel De Ontdekking van de Hemel. Hoe heet die onom? Quinten. Quinten Quist naar het boek van Harry van Brakel. Goedenavond. Vanavond bij Omroep Max een andere uitzending dan u gewend bent. Drie uur lang een avondvullend programma. Dus geen BNN Today, geen Langs de Lijn. Ruim een jaar geleden overleed de grote Nederlandse schrijver Harry Mullish. De roman De Ontdekking van de Hemel wordt beschouwd als een magnum opus werd in 2007 gekozen tot het beste Nederlandstalige boek aller tijden. Van dat meesterwerk is in 2006 een hoorspel gemaakt... dat nog niet eerder op de radio is uitgezonden. Omroep Max is er trots op dit hoorspel vanavond... in zijn geheel aan u te presenteren. Tweeënhalf en een half uur ouderwets luisterplezier met Peter Blok... als Max Delius en Rick Launspach als onokwist. Eerst langs Amsterdam, waar Margeet Rijntjes klaar zit... voor een gesprek, Margreet, met de dochters van de oude meester. Ja, een heel goede avond vanuit Studio Desmet in Amsterdam. En zoals gezegd zit ik hier met de dochters van Harry Mülisch. Anna en Frida Mülisch. Welkom allebei. Dankjewel. Ja, we gaan straks luisteren naar het hoorspel van de ontdekking van de hemel. Anna, wat vond jouw vader, want we hebben afgesproken je tegen elkaar te zeggen. Uh, wat vond jouw vader daar eigenlijk van, een hoorspel van zijn boek? Mijn vader die kon het altijd erg waarderen als mensen um, iets met zijn werk of er nou een film werd gemaakt of een toneelstuk van gemaakt... of zoals nu dan een hoorspel. En dat uh, liet hij ook helemaal dan in zijn waarde. Zou hij gaan luisteren als hij nog leefde? Um, ik denk het wel. Frida? Ja, ik denk het wel. In ieder geval beginnen met luisteren. Hm. En dan wellicht later niet meer. Maar ik denk het wel. En wat vinden jullie ervan, hm. dat er een hoorspel is nu? Nou, niet per se heel veel, behalve dat ik hem mocht beluisteren van tevoren. Oh. En ik vind het een heel erg, ik vind het echt een heel mooi hoorspel. Dus. Dat is mooi, want dus ze gaan zo luisteren ja. als het goed is. Ja. En waarom vond je het mooi? Nou, ik vond... Ik, vond uh, ik heb het herlezen. Anna en ik hebben het allebei gelezen in 92, toen, toen het uh, uitkwam. En uh, herinnerde, of herinneren ons daar allebei niet zoveel van. Ik heb het herlezen toen hij gestorven was... Dus bij mij zit het vers in mijn hoofd en ik hoorde dit en het klopt. Ik vind de stemmen goed en heel pakkend en spannend. En ja. Heb jij het gelezen, uh, Anna, voordat, het, uh, uh, voordat hij stierf? Ja. Ik heb het ook gelezen in 92, toen was ik 21. En voor zover ik mij kan herinneren... is dat ook het eerste boek van mijn vader wat ik heb gelezen... Oh ja? Nee. Ja. Waarom? Toen, omdat ik, nou, het is misschien niet helemaal waar. Ik heb wel, voor voor psycholoog had ik wel misschien <laughs> wat verhaaltjes uitgelezen. En twee vrouwen heb, had ik misschien gelezen. Maar dit was wel het uitslag. eerste roman die ik echt heel bewust heb gelezen. Op de middelbare school... Um, Stond er niks op je lijst van je eigen vader? Ik, wilde ik expres niks van mijn vader op mijn lijst. Ondanks natuurlijk... Uh, de adviezen van, van, van, van, van, van leeftijdsgenoten... van moet je juist heel doen, mooi, want dan kan een Anna. leraar je nooit meer tegenspreken. Ja. Als je dan zegt dat, dat, dat betekende dit of dat. Dat wilde ik niet, dat vond ik heel stom. Maar waarom, waarom wilde je het niet lezen? En ik vond het ook een beetje van jurisme om mijn vaders verhalen te lezen. Omdat ik in zijn verhalen... Uh, uh, natuurlijk ook in zijn, in zijn gedachtenwereld kon kijken... en allemaal dingen dus te weten kwam over mijn vader... die kinderen normaal helemaal niet te weten komen over hun vader. Wat weet je nog? Waarvan je dacht, eh, wil ik eigenlijk helemaal niet. Hmm. Uh, nou ja, sowieso natuurlijk, als het gaat over vrouwen en uh, over... Ja, maar het is niet eens, niet eens zozeer aanstootgevende dingen... maar sowieso dat je, dat, je, dat je opeens zo... eigenlijk hele intieme dingen van je vader hoort... En zo was hij niet in het dagelijks leven. Maar zo dat schreef hij wel. Daarom, hè, ja, dat, dat, ja. Dat, dat, dat klopt natuurlijk En Een gesloten vader? Het was een gesloten vader. Ja, En nu opeens kreeg je een inzicht in zijn gedachtenleven. Had jij dat ook voor Nee, ja? ik heb echt het omgekeerde. Ik weet niet of ik per se voor of na mijn 21ste ben gaan lezen. Maar ik heb op 38 middelbare scholen gezeten. En overal gingen, gingen de Nederlandse leraren weer de aanslag behandelen. <laughs> of uh, ja, ja uh, klassikaal en... Uh, ik, dat weet ik echt nog dat ik dat heb gelezen en ik weet ik weet niet meer welk boek, maar ergens inderdaad zit zo'n seksscène en dat vond ik dan wel gek, maar ook wel weer lachen. En ik had juist daarom, omdat de gesloten vader was, ging ik wel lezen. Ja, en want ja. Het, het is dus wel zo dat er dingen, ook al was het natuurlijk niet biografisch die boeken, hè? Je herkent. niet autobiografisch, maar toch ging het gedeeltelijk voor je gevoel over hem dus en over de dingen van Nou hij. Daarom daar, daar is het bij mij anders, want ik heb niet het gevoel dat ik daar mijn vader las, behalve zijn geschreven woorden. Maar het is wel, ja, ik vond het ook grappig, want dan lees ik ergens uh, uh, dat Paolo op het, uh, bij het Pantheon, ik zeg maar wat, en dan denk ik: Oh ja, hij komt in de kamer binnen en Frida, zeg eens wat Italiaanse jongensnamen. Of dat ik dingen herken van mijn zus of mijn moeder of van mezelf. Of mijn vader. En dat juist vind ik juist leuk. Ja, ja want dan zei hij, zeg, Frida, noem eens wat namen. En dan zag je die later dat in dat boek verschijnen. Terug, ja. Oh, wat grappig. Ja. Dat herinner je nog bij die naam Paolo. Bijvoorbeeld, ja, ik weet niet of het Paulo. Maar ik weet nog dat er ergens. maar In welk boek, dat weet ik dus nee. niet meer. Dus het is wel inderdaad een breid. Het is wel heel anders lezen dan andere literatuur. Mm -hmm. Omdat ja. het allemaal, dat was ingewikkeld toen hij nog leefde. Dat vond ik ook. Waar het vandaan kwam. En, en sommige stukjes dat je heel erg van bewust bent... dat hij het geschreven heeft. En namelijk sinds hij gestorven is aan het herlezen. En dat is echt fantastisch. En daarna weer extra wrang. Want hij is er niet meer. Nee. Dus nu kan ik niet meer met hem erover praten. Nee, zou je dat willen? Zou je dingen ja, willen nu nog heel willen veel vragen? Ja, heel veel dingen. Die, Wat ja. zou je willen vragen nog? Nou ja, meer nou, niet per se vragen. Maar met hem delen of bespreken. Ik, dat, je, dat je leest dat, uh, dat, dat Max de kranten... als hij terugkomt van vakantie... Uh, ja, een van de personages, hè? ja een van de hoofdpersonages uh, op volgorde legt... nou ja, dingetjes die ik zo herken in mezelf weer. En dat soort ja. dingen. En Heb dat ik... lees je niet als je 21 bent. Ik bedoel, ja. Heb jij dat, Anna, dat je nu, wat ik kan me voorstellen... dat dat boek ergens in jouw huis ligt, van je vader? Heeft hij daar bijvoorbeeld een opdracht in geschreven voor jou? Ja, in mijn eerste exemplaar van Denk van de Hemel... dat was bij de uitreiking of de boekpresentatie in het Amstelhotel, hadden we toen een diner. En iedereen was natuurlijk behoorlijk aan het, aan het pimpelen en aan het, en aan het lekker eten. En toen kregen we allemaal een exemplaar van de ontdekking van de hemel. En toen had hij er bij mij voor ingeschreven. Want ik kwam bij zijn ik tafel. iedereen ging, liep natuurlijk naar me toe van... Harry, kan je voor mij ook wat inschrijven? Ik kan je voor mij ook wat inschrijven, Daar waren gewoon vrienden en, vrienden en familie. En toen, volgens mij, ik weet niet of hij een beetje wankelde of een beetje hoe... Of, Weet je, hij was aangeschoten. En toen zei ik, nou, pap, neem even een glaasje water. <laughs> en toen, schreef, toen ging hij mijn boek signeren. En toen schreef hij erin, voor Anna, die haar vader op zijn fouten weet te wijzen. Ja. Papa, dus dat, dat wow. was gewoon... En dat klinkt meteen heel erg groot, natuurlijk. En dat is heel leuk om dat er ook van te maken. Maar het ging eigenlijk dus ja, want hoe, over hoe dat was moment. Had jij inderdaad de vrijheid om hem bij leven ook wel eens te corrigeren, iets te zeggen... van zich, euh, zeg papa, bla, bla, bla. Nou, dat is, dat is... dat is een behoorlijk hekelpunt. Want ik denk dat ik als jong meisje... me heel, heel veel kon permitteren... en heel veel kon zeggen. En, um, en dat deed ik ook. Tot een bepaald moment. Ik, ergens, ergens, ik erg. ergens in mijn puberteit, ergens in mijn puberteit is het moment dat hij zei... Dat ik weet nog heel goed dat hij zei... Anna, bemoei je er niet mee en dat zei je zaken niet... En, Um, Want dus toen, toen vond hij me te ver gaan ja, of, of was ik ja, te waar ja. misschien wat je zei ja dat denk ik wel natuurlijk ja. dat weet ik maar dat, maar dat wilde ze niet weet in ieder geval je nog niet wat, niet wat je zei dochteren... nou volgens mij bemoeide ik me toen met een discussie tussen mijn ouders en toen dacht hij mond dicht ja toen dacht hij mond dicht. tot half negen twee dingen van Omroep Max met Margreet Reintjes ja, ik zit hier met de dochters Anna en Frida Mulies. De dochters van Harry Mulies. Omdat we straks gaan luisteren naar het hoorspel van zijn boek. De ontdekking van de hemel. Um, Anna, bij de, bij de Wereld Draait Door. Um, zei jij dus in een eerder interview... dat uh, de dood van je vader ook ruimte heeft gegeven om zelf te gaan schrijven. Um, ik heb een stuk van je gelezen in Hollands Diep. Je hebt talent. Wat brengt je? Dank je. Vind je het zelf ook? Ja, ik vind zelfs zo'n kort verhaal van, wat is het, tien kantjes, dat vind ik dan. Dat is nog wel heel overzichtelijk hoor. Ja, maar durf je niet te, te geven is dat het alleen... Echt hebt? andere koek? Nou, ik durf, wel, ik durf wel te zeggen dat ik... Um, denk dat ik situaties kan omschrijven, in woorden kan omschrijven, dat ze heel erg gaan leven. En dat men inderdaad ook, men andere mensen die dat lezen dan. Zich het echt voor kunnen stellen. Ja. Voor zich zien. Of misschien zelfs wel voelen. Ja. Maar ja. hoe is het, die vrijheid? Uh, je hebt ook in de herdenkingsdienst bij je vader gezegd: het is moeilijk stralen naast iemand die zoveel licht geeft. Um, hoe zit dat nu? Is, is dat licht een beetje weg en kan jij daardoor meer stralen? Ja, ik, ik, ik heb ook een tijdje geleden had ik het, het beeld. Um, kreeg ik het beeld van een grote boom... waaronder dan andere dingen groeien, andere plantjes groeien. Maar die worden nooit groot, want die staan ook allemaal in de schaduw van die grote boom. Dus het blijven dan eigenlijk altijd van die... Hoe noem je dat? Spruitjes. Ja. dingetjes, die kan je nog heel makkelijk zo met wortelen en al eruit trekken. En nu die grote boom om is... kunnen al die kleine plantjes die er omheen zitten... want het is niet alleen ik, maar het is natuurlijk ook Frida... Um, en misschien ook wel, nou, je kan niet voor anderen spreken... maar ik weet niet wie verder nog om papa heen, inderdaad... Die, dat die inderdaad nu um, ruimte hebben om te groeien. Ja, en het dat is... is gewoon wel echt zo. Maar zo ervraag ik het niet, hoor. Nee? Hoe zit het bij jou, Frida? Nou, ik zie wel met dat schrijven, inderdaad... Daar, dat zei Anna dus ook terecht bij de wereld door... als hij niet gestorven was, was, werd ons niet gevraagd te schrijven. Nee, want jij bent ook gaan schrijven. ja. Ja, ik denk dat Anna en ik... Ik zit ook te denken aan dat talent. Ik, ik, we, we kunnen gewoon schrijven. En dat talent om een romantisch... Dat zou ik nooit... Dat uh, heb ik denk ik niet. Want dan had ik het 30 jaar geleden al ingeschreven. Nou ja, of er was te veel licht. Ja, nee. Nou, ik sta liever in de schaduw van die grote boom. Lekker beschut dan, uh, dan dat ik nu... Uh... Maar niet eens. Ik heb dat helemaal niet eens zo, zo uh, plastisch. Ik voel dat niet zo. Hoe voel jij het dan? Ik vind het gewoon heel vervelend dat hij dood is. Nog steeds. Meer, dat meer dan dat ik nu uh, me vrij voel. Niet daarmee zeggen dat Anna dat niet heeft natuurlijk. Maar uh, nee. Dat, nee, dat heb ik niet. Zo hebben wij overigens, dat schiet me nu te binnen aan... allebei de avond voor de herdenking van papa... hebben we allebei s'nachts geschreven wat we hebben gesproken de dag daarna. hè? Mm -hmm. Dat past gewoon... Bij het schrijven. Bij het schrijven, ja. Je kan niet Sochtens, Nou, Mijn kind is naar school. Ik heb nu twee uur voordat ik even... Ik ga nu even... Ja, althans voor mij niet. Maar voor de goede orde. Jan vader heeft ook kinderen. Jullie zitten hier immers. Dus hij heeft ja, de ja. vrijheid genomen. Maar goed, dat liet hij dus aan anderen over. Maar, maar ligt dat manuscript er, Anna? Nee ja hoor, er zit heel veel in mijn hoofd. En ik heb heel veel... Um, en ik heb heel veel aantekeningen. Ik maak heel veel aantekeningen. Eh... Um, maar um, ik ben daar nog niet uit en ik ben ook nog niet begonnen. En dat, en dat speelt zeker mee dat ik niet, als ik ochtends opsta, mijn koffie kan zetten... en dan aan mijn bureau kan gaan zitten. Zoals en, hij deed. En wel zien wanneer ik dan weer stop. Ja. Maar planktje... het plantje nog op het bureautje? En ik wacht op papa's bureautje, ja. ja, ja, ja. Ik ben enorme op. uitvluchten aan het zoeken. Ik wil ook heel graag weten... op. In welke schriften hij zijn manuscripten schreef. Dat, dus wat dat betreft. nee, ben ik heel erg met mijn vader bezig hoor. Dat zijn allemaal enorm belangrijke symbolen. Ja. En ik heb nog steeds de schriften niet gevonden. waar hij zijn manuscripten in schreef. in geen enkele gebroederswinter. Nee, maar kan ik, me, kan ik concluderen dat. het plantje om in, in jouw vergelijking te blijven. Uh, inmiddels zon krijgt en gewoon nog net niet groot genoeg is om. Om het echt helemaal uh, zelf ook weer schaduw te creëren, om het maar even zo te zeggen. Ja, nee, zeker. Zeker, zeker sta ik, uh, sta ik in de zon. En uh, in mijn eigen zon, hè? Mm -hmm. Want uh, niemand anders, of nee. niks anders schijnt natuurlijk op jezelf. Dat is, dat en is zou, het, zou het helpen om onder pseudoniem te gaan uh, publiceren? Om minder de druk te voelen van de Tweede mulis die je gaat publiceren? Want oh, dat is al, daar ben ik met die gedachten speel ik ook al jaren, ook toen mijn vader nog leefde, hoor. Van moet ik dan, want, het, want ik ben wel al langer uh, ermee bezig in mijn hoofd, ook voordat toen hij nog leefde, met een verhaal. En, en natuurlijk heb ik me altijd, heb ik me dat altijd afgevraagd van moet ik dan? Maar ik weet niet, mensen komen toch heel snel achter van wie dat pseudoniem is. Dus wat heb je daar nou aan? Maar dat bovendien... is toch al binnen de kortste keren dat ze het pseudoniem van die en die... Dus waarom zou ik dat nou... Ik bedoel, of mensen zijn extra kritisch, of... Uh, ja, wat is eigenlijk... Ik, eigenlijk is er natuurlijk helemaal geen nee. enkel probleem. Het enige nee. probleem wat, wat er mogelijk is, dat creëer ik zelf in mijn eigen hoofd. Ja, toch, toch de angst van de verwachtingen die niet gaan uitkomen... Ja, of een uh, iets coach, nou, wat wou wat, wat, wat je zeggen? Want je bent heel uh, stil. Of het verwachter, verwachtingen zijn die niet uit gaan komen. Um, nee, ik heb... En ook, en ook nu weer zitten... En het is misschien heel gek, want er zijn natuurlijk... Het is natuurlijk heel normaal eigenlijk dat je in de voetsporen van je ouders treedt. Dat je vader arts is en dat je, dat je ook geneeskunde gaat doen. Dat je vader muzikant is en dat je ook muziek gaat maken. Dat je, dat je moeder actrice is en dat je ook actrice wordt. Dat je, hè, dat je, dat je ouders kunstenaars zijn en dat je ook gaat schilderen of beeldhouwen. En met het schrijverschap is dat toch echt anders. Waarom? Omdat dat... Ja, dat weet ik dus ook niet precies. Misschien omdat dat... Is, is dat wel zo persoonlijk? Is, dat in, is het schrijven als kunstuiting zoveel persoonlijker? Omdat je met woorden werkt en niet met verf. Of met hè, zoals, euh, nou ja, zoals wat papa natuurlijk ook altijd zei, was dat euh, sowieso muzici en acteurs die vertolken iets wat iemand anders heeft bedacht. Mm -hmm. Dus eigenlijk, eigenlijk kan je het dan alleen vergelijken met. Kunstenaars, schilders en zo. Maar dat is natuurlijk een heel andere kunstuiting. Dat maar kan dit moet makkelijk... echt uit jezelf komen. Het ja, moet zo erg uit jezelf komen. Nou, en ik denk um... dat het ook met kunst is hoor. Ik denk ja, dat gewoon... ja, ja. Dat, ja. dat uh, muzici en, en kunstenaars, of het nou schilder of beeldhouw of, of gekke dingen, video, art, mm. dat, als je dat als je je ouders zijn opvolgt, dat dat net zo. Helemaal als je vader of moeder heel, een groot naam heeft. Ja. Dus dat, ik denk niet ja. dat dat anders is met schrijven. Nee. Dat zijn gewoon oh, hey. die drie grote dingen. Zoals je vader componeert en het is dan ook nog... of dirigeert en het is ja van Zweden... en je wilt als kind doen, dan, daar is bijna niet tegen op de box. Maar hoe Wat geldt dat jezelf? voor jou dan? Nou, Ik zou nooit een pseudoniem schrijven. Nee. Dat maar is, echt is, niet... daar, is jouw grote droom... Want dat proef ik nou. wel een beetje tussen de regels door bij je zus... Om, om toch iets moois te gaan maken, TZT, als je uitgegroeid bent. Mm. En jij? Nee, ik ben nee, ik, dat is dan misschien een verschil. Maar ja, ik vind alleen dat je... En ook niet dat je erop afgerekend wordt... maar om zuiver te worden geresesseerd of zo. Dan zou, zou je eigenlijk een test moeten doen... onder je eigen en onder een pseudoniem zoiets. Maar alleen dan, als je een roman schrijft, lijkt mij... Als je gewoon het streef hebt, zo'n... Zo'n roman met alles en filosofie en religie en zo. Dan wordt het een beetje ingewikkeld. Als ja. je dat ook nog eens dochter van gaat doen. Maar zoals ik, wat ik leuk vind, is gewoon stukjes schrijven. Ik hou van brieven schrijven en, en dingen. Dus dat is zoiets anders. Ja. Welke momenten op een dag is je vader er? Voor jou, Frida? Nou, niet op specifieke momenten. Gewoon. Hij is er altijd wel ergens in mijn me, me achterhoofd. En soms... Uh, als ik denk aan een uh, waar zou ik eens gaan eten vanavond... dan is hij er niet om hem te bellen. En als ik verdrietig ben, is hij er niet om uh, um, uh, naartoe te gaan. En, uh, nee, gewoon zoveel is hij er niet. En waar moeten we, want we gaan zo luisteren naar uh, zijn prachtige werk... Hè? Ja. de ontdekking van de hemel, waar moeten we op gaan letten? Wat is een van jouw favoriete stukjes? Een van mijn favoriete stukjes... Ik, oh, nee, ja, ik hoop dat mensen... <coughs> ik hoor zelfs in het hoorspel, dus met de stemmen van de auteurs... hoor ik heel erg mijn vader. Dat gedoe van die mensen wordt ergens gezegd. En dan hoor ik mijn vader dat zeggen en daar moet ik heel erg om lachen. Maar het is een soort spannend jongensverhaal. Ik, ja, luister gewoon vanaf het begin en niet even iets anders gaan doen. Want je moet blijven luisteren. De dochters van de oude meester Anna en Frida Mudusch. Dankjewel, je wel, Margreet Reintjes... En inmiddels is het dus zover. Omroep Max presenteert de ontdekking van de hemel. De ontdekking van de hemel. Hoorspel naar de roman van Harry Mulisch. De hoorspelfabriek.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 Jongens. Jongens. Koma? Ja, Koma, Kom Kom, heb jij die broodrooster nee, nee, nee, weer gebruikt? Nee, nee, mevrouw. Nee, nee, mevrouw. Een daar. Dat, zegt, ja. dat is een koarse. Mama, dit heeft ja, uh, ja, niks met broodroosters ja, dus te maken. Het is, hier. Het, is... het is begonnen. Hoe bedoel je wat is begonnen? Wat, uh... Nou, het, het werd eindelijk tijd uh, dat het eindelijk begon, maar uh, nu is het zover. Het einde der tijden. Godzijdank. Reactionaire van deze en alle andere werelden, het is voor mij, het zij zo in alle eeuwigheid. Abend. Onno, jij bent onverdraaglijk, zoals altijd. De hoeveelste rum cola is dat? In Amsterdam noemen ze dat een Ja, eh, Maar daar komen jullie in Den Haag ook nog wel achter. Ik breng in elk geval, jongens, een heldronk uit op de grote leider. Leven, Che Guevara!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 Oh, oké. Okay. Oké, okay, nou, ik. Uh, ik geloof het ook wel beter naar huis gegaan, hè? Adieu, allemaal! Onno, het is al laat. Er rijden nu vast geen treinen meer naar Amsterdam. Ik ga. liften. Toen Onno Kwist het tuinhek achter zich sloot, liet ik in het huis de lichten weer aanspringen. Oh, oh, oh. Het was half twee s'nachts precies het juiste moment voor zijn vertrek. Want kort daarvoor was Max Delius... bij een toevallige vrouwelijke kennis met wie hij die avond naar huis was gegaan... tot het gewenste doel gekomen. En bevond hij zich nu op de terugreis van Den Haag naar Amsterdam. Aan de rand van de stad zag hij op het verlaten trottoir... een grote man in een lange mantel die zijn hand opstak. Gaat u richting Amsterdam? Stap maar in. Maar, maar u moet wel weten, ik uh, rijd mee. Echter onder hevig protest. Ja. <lacht> nou, maar uh, dit is nog niets. Als ik groot ben, dan koop ik een witte open Rolls Royce. Ga ik in een witte bontjas op de achterbank zitten. En heb ik voorin aan het stuur... Een schone juffrouw. Nou, Waarom koopt u dan niet meteen een kinderwagen? <laughs> ik heb het gevoel dat ik u ergens van ken. Stond uw foto laatst niet in de krant? Ja, natuurlijk stond mijn foto laatst in de krant. Na aanleiding waarvoor? Dat weet ik niet meer. Uh, omdat ik van de universiteit van Uppsala een eredoctoraat kreeg. Ah, en, en waarvoor was dat eredoctoraat? Dat weet ik ook niet meer. Nee, het was omdat ik het uh, etruskisch begrijpelijk heb gemaakt... De grootste geesten ter wereld waren daar tot nog toe niet in staat. Dus uh, heb ik het maar gedaan. Gefeliciteerd aan ja. jou. En nu, wat, uh, wat doet u voor de kost? Ik werk in de sterrenwacht van Leiden als astronoom. Ah, mijn naam is Onno Quist. Max Delius. Quist? Hadden wij voor de oorlog niet een Quist als premier of zoiets? Zou u misschien uh, wat minder losjes over mijn vader willen spreken? De vier jaren van het kabinet Quist behoren zonder twijfel tot de donkerste van de menselijke samenleving. Het Nederlandse volk zuchtte onder het schrikbewind van meneer mijn vader... over wie ik geen kwaad woord wens te horen... en zeker niet uit de mond van iemand met zo'n bespottelijke automobiel. De vereniging was geslaagd. Ze hadden elkaar gevonden en herkend. En toen ze Amsterdam inreden... spraken ze reeds als oude vrienden met elkaar. En nadat Max... Als Onno voor de deur had afgezet, reed Onno nog mee naar dienstwoning... vandaan Max hem uiteindelijk te voet weer naar zijn huis vergezelde. Weet je dat jouw gezicht helemaal niet klopt? No. Nee. Jij hebt staalharde blauwe ogen, maar tegelijk een belachelijk weken mond, waarmee ik mij niet graag zou willen vertonen. En, en dan die neus. Oh, je, jachthonden hebben altijd lange neuzen. Over jouw uiterlijk laat ik me maar niet uit uit fijn gevoeligheid. Ah, okay. <laughs> Wat heb je eigenlijk gestudeerd? Rechten. Zoals alle kwists. Het is een familiekwaal. Ik dacht dat je taalkundige was. Ook, maar dat is puur liefhebberij. Hoeveel talen beheers je? Dat weet ik niet meer. Maar als het moet, dan leer ik een taal in de maand. Hm. Op mijn elfde had ik mezelf al geleerd hieroglyphen te ontcijferen. Ik had voor een kwartje een oud-Engels leerboek gekocht... leerde op die manier ook meteen Engels. Dat was in de laatste oorlogswinter. Ik weet niet of ik de honger en de kou zonder die bezigheid te boven zou zijn gekomen. Ja, ja, ja. Die oorlog heeft voor mij misschien wel eenzelfde rol gespeeld. Ik zat destijds in het internaat bij katholieke paters. En als die s'nachts in de kapel de metten zongen, dan... ja, dan werd ik soms wakker, ging ik uit het raam hangen. Ik denk dat die stille nachten en die sterren... en die Gregoriaanse koren en die oorlog... destijds de basis hebben gelegd voor mijn beroepskeuze. Misschien omdat die sterren niets met de oorlog te maken hadden. Christelijk dus, van huis uit. Of ben je dat nog steeds? Nee, van huis uit ben ik niets. Hoe kwam je dan bij die paters terecht? Wil je dat echt weten? Is dat niet bepaald een goed gespreksonderwerp? Nou, als het niet voor mijn oren bestemd is, uh, Max, dan uh, hoef ik het niet te horen. Jawel. Ik vertel het je. En Max vertelde aan de hem een half uur geleden nog wildvreemde persoon... waarover hij met geen van zijn vrienden en met geen van zijn geliefden tot dan toe ooit gesproken had... en waaraan hij zelf meestal elke gedachte vermeed. Hm? Het verhaal van zijn ouders. Mijn moeder stamde uit een Joodse familie van diamantairs. Mijn vader was een Oostenrijker. Hij was ouder dan zij. Ze scheelde 16 jaar. Het was een vreselijk huwelijk. Vlak nadat ik geboren was, gingen ze uit elkaar... Toen de Tweede Wereldoorlog kwam en daarmee de Duitse bezetting... meende mijn vader blijkbaar een bewijs te moeten leveren... van zijn pro-Duitse gezindheid. Hij was immers nog steeds met een Joodse getrouwd. Hij had de schande gepleegd. Het zelfs een kind bijna verwekt. De nazi veranderde in een oorlogsmisdadiger. Want in 1942 liet hij zich van mijn moeder scheiden... wat eigenlijk een verkapte moordaanslag was. En verraadde hij mijn grootouders aan de Gestapo. Ze werden alle drie op transport gesteld naar Auschwitz. En ik zelf, destijds negen jaar oud, kwam dus bij die paters terecht. En later bij een kinderloos echtpaar. En van mijn vader hoorde ik pas weer na de oorlog... toen hij terecht stond en ter dood veroordeeld werd. Goeie god, Ben jij een zoon van die Delius? Ja. Ja, ja. ja, van die Delius, ja. Zie ik dat nou goed? Jij hebt het achterloos over de dood van je moeder en dan fluit je vervolgens een of andere troela na die ons voorbij loopt. Ja, onbegrijpelijk. <laughs> Wat ben jij voor iemand? Ja, blijkbaar iemand die een of andere troela na fluit, terwijl die het over de dood van zijn moeder heeft. Ik had het trouwens ook over de dood van mijn vader. De Kerkstraat. We zijn er weer. Ja, ik, ik kan nu onmogelijk gaan slapen. Ik breng je wel terug. Als, als jouw moeder Joos was, dan ben jij dus zelf ook een Jood. Volgens de rabbijnen wel. Maar volgens de nazi's was ik, goddank, maar een half Jood. Anders had ik het ook niet overleefd. Je zou je overigens af kunnen vragen... Maar welke helft is het dan Joods? De bovenste, de onderste, of links, rechts? De... de nazi's waren biologen. Voor hen was jij een soort verdunde Jood. 50% Arisch water bij de Joodse wijn. Trouwens zei jij niet dat je negen jaar werd in 1942? Mm -hmm. Nou, dan zijn we even oud. Wanneer ben je jarig? Op 27 november. Ik 6 november. Nee, wacht eens. Ik ben drie weken te vroeg geboren. 21 plus. Dan zijn wij dus op dezelfde dag verwekt. Wie weet wel op hetzelfde moment. Wat een lotsbeschikking. Max. Alleen de dood kan ons nu nog scheiden. Inderdaad. toe en chat. In de daaropvolgende maanden ging er geen dag voorbij waarop ze elkaar niet zagen. Door hun onafscheidelijke vertoning in de cafés en de kroegen... werden ze al gauw die homo-intellectuelen genoemd. Homo-intellectuelen? Ja, maar het was bedreigend en wekte achterdocht. Twee volwassen mannen, die kennelijk geen homo's waren... niets met elkaar gemeen leken te hebben en die op een raadselachtige manier juist daarom... bijna symbiotisch in elkaar opgingen. Hmm. Ook Helga, Onno's vriendin en kunsthistorica... ondervond die bedreiging aan den lijven. Oh, Ik weet niet wat er met mijn me hand is. Ik zit helemaal verstopt met werk. Het blokkeert me gewoon. Het schiet me niks meer te binnen.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 Is het. Ik hoor Max. Nee, Hallo? niet weer. Hè? Wanneer werkt hij eigenlijk? Max! Hé, hey, Max! Uh, Helga is net hier. Kom binnen. Liever niet, het is zo mooi weer. Oh! Alle... Mevrouw Hartman! Mag Onno alsjeblieft buiten komen spelen? Onno en Helga keken elkaar aan.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 Ada en Max genoten die volgende ochtend van hun ontbijt. Een liefdesontbijt in bed. Toen Onno aanbeld... Oh, heel langzaam nu. Ja, ja. ja. Oh, laat het zo eeuwig duren. Zo heerlijk. Ik hou van je. Kom hoe laat is het? Wat is er? Laat toch bellen. Het is Onno, we hadden afgesproken. Maar Max, je kan toch niet nu, op dit moment? Het was bijna... Ja, maak je, maak jezelf maar uh, uh, klaar. Onno, ik, ik kom maar aan één minuut. Wat zeg jij nou? Ik, ik zie je vanavond. Dan, dan leg ik het allemaal uit. Tot straks. Oh. Ada bleef als verstaard liggen.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 een vulpen met een roestig geworden kroon en een sigarettendoosje... waarop op de achterkant iets geschreven stond in het handschrift van zijn vader. Es gibt nur mich, was es nicht gibt, das kann nicht sterben. Das kann nicht sterben. Es gibt nur mich, was es nicht gibt, das kann nicht sterben. Onzin, hm. klinkt klaar onzin. Hij pakte de spullen en veegde ze samen met Ada's brief... in één beweging in de prullenmand. Weg, weg ermee. In de zomervakantie, zo besloot hij, zou hij naar Auschwitz gaan. Met de trein. Hetzelfde traject dat zijn moeder destijds per transport had afgelegd. Weet jij wanneer die terugkomt? Over een week of drie, geloof ik. Wat is er überhaupt tussen jou en Max gebeurd, dat het zo plotseling uit was? Op mij kwam jullie relatie behoorlijk idyllisch over. Heeft Max dat niet verteld? Ik heb er niet naar gevraagd. Dan zeg ik het liever ook niet. Ook goed. Nou, daar zitten we dan. Max op zoek naar zijn wortels. En zonder hem voeden wij ons hier als twee weeskinderen. Wat voor wortels heeft hij daar dan? Heeft hij daar nooit met jou over gesproken? Nee. Hij sprak nooit zoveel. Toen Onno haar over de afkomst van Max en het fatale lot van zijn ouders vertelde... en hun gezamenlijke bezoek aan het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie beschreef... ging Ada plotseling een licht op. Maak jezelf maar klaar. Daarom had hij dus zo'n haast het af te breken die ochtend. Tegelijkertijd bleef zij ervan overtuigd... dat hij niet zo gereageerd zou hebben als hij door een ander was afgehaald. Het was gegaan zoals het gegaan was... Doordat het Onno was die aanbelde. Onno, die misschien weg zou gaan als er niet onmiddellijk werd opengedaan. En dan nooit, nooit meer terug zou komen. Zoals de ouders van Max. Weggegaan en nooit meer teruggekomen. Oh, wat ontzettend. Moest ik me voorstellen dat mijn eigen vader mijn moeder laat ombrengen. Wil jij weer terug naar Max? Dat kan nu niet meer. Niet omdat jij me dit verteld hebt, maar omdat hij het me niet heeft verteld. Al die weken heeft hij me niet belangrijk genoeg gevonden... om te tonen wie hij eigenlijk is. Misschien had ik het je beter niet kunnen vertellen. Jawel. Ben je er dankbaar voor? Echt? Maar vertel eens, hoe, hoe gaat het met jou? Ik sla mij er doorheen, Ada. Mm. Het raakte haar dat hij haar naam noemde. Het had iets van een liefkozing. Een ja. eye over de bol. Vertel me over jou. Heel precies en uitvoerig. Meen je dat? Ja, ondanks. Ze keken elkaar aan. Alles was plotseling veranderd. Nee, hm. zij was Max niet. En ook hij was Max niet. En tegelijkertijd was zij wel Max. En hij ook. Mm -hmm. Laten we hier weggaan. Max kwam pas na vier weken weer terug in Amsterdam. Toen hij onoverslag deed van zijn reis, leek het haast een droom. Hij kon zich nauwelijks nog voorstellen daadwerkelijk in Auschwitz te zijn geweest. Het was allemaal veel kleiner dan ik dacht. Stil dorp van 33 bakstenen gebouwen, met boven de toegangspoort die onovertroffen cynische spreuk, arbeid macht, vrij. Ik, ik besefte, over deze rails is mijn moeder toen binnengereden... in een afgegrendelde veewagon. En ik had het gevoel dat ik daar niet zomaar mocht binnengaan. Dus in plaats daarvan liep ik om het kamp heen heel langzaam... om de 4,5 miljoen vierkante meter... waar op elke vierkante meter een dode stond... Doodgeslagen, doodgeschoten, doodgespoten, doodgemarteld. In het gras gedreven. Anus mundi. Staat er ergens op aarde een plek waar in dezelfde mate... het goede is verricht als hier het kwade? En als Auschwitz het, het filiaal van de hel op aarde is... waar is dan dat van de hemel? Dit verhaal neemt een wending die mij absoluut niet bevalt... De mensheid bijt zich er al eeuwenlang de tanden op stuk. Het gesprek over de aanwezigheid van het kwade in de wereld... zal waarschijnlijk tot in alle eeuwigheid gevoerd worden. Maar als u het goed vindt, ga ik verder. Die reis moet moeilijk voor jou zijn geweest, Max. Ja. Maar het is goed dat ik gegaan ben. Ja. Vertel op, wat, wat, uh, wat heb jij uitgevoerd? Behalve dan dat je je onuitwisbare stempel... op de vaderlandse politiek hebt gedrukt. Ik moet je iets vreselijks bekennen, Max. Er heeft zich tussen uh, uh, Ada en mij iets heel moois ontwikkeld. Van <laughs> een verrassing. Sinds wanneer? Uh, sinds een week of twee. Nou, gefeliciteerd. Echt, Onno, je had het niet beter kunnen treffen. Ik uh, had je natuurlijk om haar hand moeten vragen, maar uh, je was er niet. <laughs> ja, heb ik je zegen? Het is toch de eerste wet van beleefdheid onder beschaafde mensen... dat je je vrienden je vrouw aanbiedt? Dat is waar. Ja. Nou, dan, dan dank ik u beleefd, meneer. En weet je wat? Beschouw het maar als een restitutie voor Helga. <laughs> ja. Dat liep opmerkelijk ongecompliceerd af. Het laatste woord was er echter nog niet over gesproken. Begin september trok Ada bij Onno in. En zoals Onno Ada vroeger nooit zonder Max had gezien... ontmoette Max haar nooit meer zonder Onno. Maar zo vaak zagen zij elkaar toch al niet. Onno werd meer en meer in beslag genomen door zijn werk... voor de Sociaal-Democratische Partij. Ada had haar repetities en uitvoeringen. En Max was na enkele weken alles vergeten... en pakte zijn bewogen leven weer op. Maar toen kwam de uitnodiging voor Cuba... Cubaan? Mijn geheugen voor aardse aangelegenheden is zo langzamerhand een zeef. Nou ja, de Cubaanse revolutie. Fidel Castro, u weet wel. Die bebaarde communist met zijn dikke sigaar die destijds in de jaren zestig... de Europese intellectuelen allemaal in vervoering bracht. Uh... In elk geval vond in Havana een tiendaags revolutiecongres plaats... gegarneerd met een kamermuziekfestival... waartoe ook het strijkorkest van ADA uitgenodigd was. En op een avond in het café ontstond plotseling bij Onno en Max het idee mee te gaan. En tot zover het eerste deel van het hoorspel. De ontdekking van de hemel naar de roman van Harry Mullis. Zo dadelijk na het nieuws het vervolg.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 Oh, wat ik wel kan zeggen is dat je de Peugeot 107, naast de lage all-in-prijs van 7.995 euro, drie jaar kan financieren tegen 0% rente. Let op. Geld lenen kost geld. Blue van VGZ. Vanaf 77 euro. Sluit nu af op blue.nl. Het is easy december bij WKAM.nl. Ook je eindejaars aankopen shop je vanuit je luister toe. Nu tot 300 euro korting op elektronica en huishoudapparatuur. Eerst WKAM.nl.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 Dit is Radio 1.